Het is vandaag, dinsdag 27 januari 2015. Onderweg zometeen Willy Alberti. Ook Walter en de kikkers. Maar eerst de strijljagers... Zij gaan als eerste de dansvloer op. En iedereen staat op zijn kop. Linkedijen, dikke je staan in rijden langs de kop. Geef bij je hand maar. geef bij je hand maar. Rekendijen, dikke deen. Zetten iedereen in brand. Dus nou je komt niet in de zaal Hij laat je zorgen.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 Was ik een uit een eindloze reis? Is het waar? Moet ik andere mensen geloven? Is het waar?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 Rozen van uw kleine man, mami, nu krijgt u geen rozen, maar kleine jou, die komt er aan. Mammi, nu krijgt u geen rozen, rozen van uw kleine man, mami.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 De hele compagnie, die heeft de eten laten staan. die heeft er suiker in de zoek gedaan? De luitenant geaffecteerd, zei wie maakt hier nu mokjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar haassohottes. Geef acht rechts rechter, kom nou lui, wie tapte deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op.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 De.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 werd ze voor het eerst voor de rechter veroordeeld... tot 20 jaar gevangenisstraf... omdat ze in 1997 voor de derde keer een auto-ongeluk had veroorzaakt. En dat onder invloed van alcohol. En eerder had ze al een taakstraf gekregen... voor het veroorzaken van een ongeluk... onder invloed ook natuurlijk van alcohol. En ook heeft ze nog meegedaan in eind 2012, begin 2013... in het reclamespotje, televisiespotje... Bob jij of Bob ik? En dat ging weer terug natuurlijk naar haar verleden als alcoholiste... U hoort er nu met Sluitendeuren, Boris St claire nu op de radio. Ik voel nog steeds de warmte van je lichaam. I'm Als je kan Sluit de deur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 zijn allemaal nozels. Er is er niet één meer die ducht. Maar ik ben 17 jaar. Daar brengt jong. Ik ben 17 jaar. Ik hou van een zon. Ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht? <tied>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 Een roer en een mast, ik wil alleen maar vooruit. Ik bouwde het s'morgens voor dag en voor dauw, toen hees ik de vlag met het rood.